gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Ron Jepkema met het NOS-journaal. In de Graafse wijk in Den Bos veroorzaakt een groep van tientallen jongeren overlast. Er is een auto in brand gestoken. En de ME staat volgens de politie paraat om de onrust te beteugelen. Volgens omroep Brabant is er sprake van schermutselingen. En lopen er zeker 50 jongeren rond die vuurwerk afsteken. In Veen, zo'n 15 kilometer ten noordwesten van Den Bos. is aan het begin van de avond weer een auto in brand gestoken. In Veen geldt een noodverordening omdat het de afgelopen weken onrustig was. Ook in Volendam is het nu onrustig. In de wijk Middengebied is er volgens de gemeente veel overlast van jongeren met vuurwerk... die zich met elkaar keren tegen de politie. Op een plein in de Haagse wijk Duindorp was aan het eind van de middag een groot feest. Op video's op sociale media is te zien dat groepen mensen samen dansen en zingen zonder afstand te houden. Dat er mensen zouden samenkomen was bij gemeente en politie bekend was bedoeld als demonstratie voor de terugkeer van de vreugdevuren... die vroeger op het strand werden aangestoken. Vier verpleegkundigen in Amsterdam zijn besmet met de Britse coronavariant. Ze werken op de afdeling Orthopedie Traumatologie in het Amsterdam UMC. Vier andere verpleegkundigen zijn ook besmet met corona... maar met welke variant is nog niet bekend. Er zijn geen patiënten van deze afdeling met de Britse variant besmet. Er is nog geen duidelijk effect zichtbaar dat de lockdownmaatregelen beginnen te werken. Dat schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Sinds de kerst stijgt het aantal coronabesmettingen. Ook de ziekenhuisopnames nemen toe. Als mensen zich goed genoeg aan de regels hebben gehouden... zou in de komende dagen het effect van de lockdown op de ziekenhuisopnames zichtbaar moeten worden. Al dus De Jonge. Het weer afwisselend wolken en opklaringen. Alleen in Limburg kan nog wat lichte regen vallen. Rond de jaarwisseling is het vrijwel overal droog. En daarbij ontstaat vooral in het noorden mist...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 Again so broken heart. Oh.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 Take the Alexa, this weirdest wolf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 is fine mm -hmm. What you want.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 Swirled into a bag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 De tijd alweer, wat is het? Half negen. Dus nog drieënhalf uur van, uh, van dit jaar. En dan uh, is dit ook ten einde. En 2021 zal nog niet helemaal vlekkeloos beginnen, denk ik. Zo. We zullen nog wel even geduld moeten hebben met, uh, met z'n allen. Uh, dit is ook iets wat we de laatste weken draaien hier bij Alternative VM. Judith van 3 en Last. no.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 Ik heb ze nog recht moeten zetten, want dit uh, was natuurlijk helemaal uh, niet forever, maybe. Nee. Ja, hem koper in de bocht. Toen ik dit hoorde. En toen dacht ik, nee, dit is na Rose. Na Em Rose met uh, november. Uh, want uh, ik zat even te denken, dat kan allemaal niet. Heb ik iets. Ja, weet je hoe het komt? Ik uh, zit met zo'n uh, free player. Kijk even mee. Ja, ZFM hem live. Ik heb zo'n webcam op uh, staan, daar ben ik op te zien. Denkt hij, wat zijn we nou weer aan het prutsen? Nou, uh, gewoon, uh, dan uh, zit er zo'n schuivenbalk. Uh, en dan uh, denk je, hé, hey, dat is toch... Ja, maar dan heb ik hem niet om naar, naar boven toe te lopen scrollen. Ja, en dan is het zoiets van...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 I believe. Contemplate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 So soft so sweet you spend